Zes uur, Lot Thomassen met het NOS-journaal. Extra miljardensteun aan Griekenland lijkt onafwendbaar. Premier Rutte zei dat op de eerste dag van de eurotop in Brussel. Maar het definitieve besluit om geld over te maken is nog niet genomen... omdat Griekenland nog niet aan alle voorwaarden voldoet. Het Griekse parlement moet nog instemmen met vergaande bezuinigingen. Rutte denkt dat het nieuwe hulppakket... ter waarde van zeker 85 miljard euro er dan zal komen. Om de Grieken op weg te helpen... krijgen ze 1 miljard euro aan Europees geld sneller uitbetaald. De kosten van de verwoestende aardbeving en tsunami van afgelopen maart in Japan komen lager uit dan gedacht. Volgens de Japanse regering komen ze uit op 147 miljard euro. Eerder werd rekening gehouden met maximaal 218 miljard. Waarom de kosten lager uitvallen is niet bekend. Amerikaanse autoriteiten hebben een tsunami-waarschuwing afgegeven voor de kust van Alaska. De maatregel volgt op een zware aardbeving in de stille oceaan. Die had een kracht van 7,4 op de schaal van Richter. De beving was bij een eilandengroep. Deskundigen verwachten daar niet veel schade omdat de beving op 40 kilometer diepte was. In China zijn vier mensen veroordeeld vanwege de handel in melkpoeder met melamine. Ze krijgen straffen van anderhalf tot vijf jaar. Melamine verhult, dat melk is aangelengd met water. In 2008 werd in China een groot melamineschandaal ontdekt. Honderdduizenden kinderen werden ziek na het drinken van de aangelengde melk. Zes kinderen zijn overleden. Bij Arnhem is de internationale trein naar Kopenhagen gisteravond ontruimd geweest. In een toilet werden twee pakjes gevonden die met een draad verbonden waren. Uit onderzoek van de explosieve opruimingsdienst bleek dat er marihuana in de pakjes zat. Een man die zich verdacht gedroeg is aangehouden. De trein heeft urenlang stilgestaan. Bij een ontploffing in een woonhuis in eer eurmond in Limburg... zijn drie zwaar gewonden gevallen. Het zijn een moeder van 33 en haar twee kinderen van 13 en 10. Ze zijn overgebracht naar een ziekenhuis. Over de oorzaak van de ontploffing is nog niets bekend. Het weer buien. Vanmiddag in het westen droog en zonnig. In het oosten blijft het buiig en is er ook kans op onweer. Het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal. Het NOS Radio 1 Journaal. ...Lara Rensen en Marcel Ooster. Vrijdag 24 juni. Goedemorgen. De duur naar het weekend staat al op een kier. Doen we zo nog een besluit overnemen. Besluit. Gaan we het zo over hebben. Premier Rutte ziet het eh, wel gebeuren, het steunen van het Griekenland. Maar beslissingen zijn er op de Europese top in Brussel nog niet genomen. Je hoort de premier zo dadelijk. Minister Jager van Financiën is intussen aan het overleggen met de banken... over hun bijdrage aan de noodsteun voor Griekenland. De werking van de private sector zal niet van harte gaan. Gaan we over praten met hoogleraar macro-economie Roel Beetsma. En Syriërs op de vlucht voor het geweld... proberen steeds maar weer de grens met Turkije te bereiken. Maar aan de grens is ook het leger. Net als in de stad Aleppo. Daar was ondanks nog kunstenaar en Syriëkenner Theo de Feijter. Hij is onze gast, na half acht. President Obama maakte gisteren zijn plannen bekend voor terugtrekking uit Afghanistan. Nu gaf hij tekst en uitleg aan de militairen. U hoort hem zo. En de olieprijs is aan het zakken, in hoog tempo ook nog eens. Oliedeskundige Aad Corollier legt straks uit waarom. Het lukt saap maar niet om uit de financiële problemen te komen. Dit wordt alweer een cruciale dag voor de Zweedse autobouwer. Correspondent Rolien Kreton heeft straks het laatste nieuws. En daar is hij dan. Het kierbesluit uh, is dan nu toch genomen. De haringvliet-sluizen gaan open. Op een keer, ten behoeve van de vissen. Maar nu zijn de boeren weer boos, dat hoort u zo. Commotie in Drenthe, nu door plotseling een groot windmolenpark blijkt te komen. in De buurt van Emmen, Joris van der Kerkhof is ter plaatse. En dromedeskundigen zijn bijeen in raden. We bellen er eentje wakker straks. En ambtenaren in Rotterdam voeren actie tegen de bezuinigingen. Ze werken. 24 uur lang. En dat is al heel bijzonder op zich. Radio 1 Journaal tot half 10. Kunnen ze dus ook volgen via internet. Surf dan even naar nos.nl. Mocht u vragen of opmerkingen hebben, ga dan naar Twitter. Onze naam daar is NOS Radio 1. Premier Rutte denkt dat de extra miljardensteun aan Griekenland te vrijwel zeker komt. Maar een definitief besluit daarover is nog niet genomen. Op de eerste dag van de EU-top in Brussel. Griekenland moet namelijk eerst aan alle voorwaarden van de EU voldoen, zegt Rutte.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 En wat mij betreft is dat besluit ook de enige logische en de enige echte keuze die Griekenland kan maken. Rutte verwacht dan ook dat het nieuwe hulppakket van zo'n 85 miljard euro naar Griekenland gaat. Maar voor het zover is, moet het Griekse parlement instemmen met vergaande bezuinigingen. Voor ons geldt dat daarna dan vervolgens, voor Europa geldt... dat daarna dan vervolgens de financiële ministers bij elkaar komen... om te kijken hoe een eventueel vervolgpakket kan worden vormgegeven. Papandreou, de Griekse minister-president, die is er van overtuigd... dat het volgende week gaat lukken in het Griekse parlement. Maar ja, eerst zien, dan geloven. Hoewel dat in de kring van het CDA het vaak omgekeerd is. Ja, Griekse premier Papandreou is dus positief. Er is weliswaar nog geen groen licht... maar hij heeft wel goede hoop dat dat snel kan worden gegeven. Uh, I believe that uh, we're on a course, a stable course. Uh, it's a difficult course for Greece, with many sacrifices, but one which uh, will bring bring a viable economy and a stable economy, and uh, we have gotten the support of uh, of our partners, and I think that this is a, a, a not only a green light, but also a positive sign for, for the future of Greece. En op de top gaf premier Coelho van het noodleidende Portugal trouwens al het goede voorbeeld. Om toch nog iets te bezuinigen op de vlucht naar Brussel, heeft die klas uh, gevlogen. Nou, dat zou wel helpen. Na de vrijspraak van Giert Wilders gisteren lijkt het proces toch nog door te gaan. Een van de advocaten die als eerste aangifte tegen Wilders deed, Gerard Spong, stapt namelijk naar de Hoge Raad. Hij gaat in cassatie in belang der wet. Dat verandert op zich niks aan die vrijspraak, maar het is wel zo dat als uh, dat vonnis vernietigd wordt in zo'n cassatie in belang de wetprocedure, dat dat toch in ieder geval wel de glans van die vrijspraak wegneemt. Wilders werd gisteren vrijgesproken van groepsbelediging en het aanzetten tot haat en discriminatie van moslims. Sprong is het daar niet mee eens en overweegt een klacht in te dienen bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens benadeelde partijen in het wildersproces stappen naar het mensenrechtencomité van de Verenigde Naties. VN-kenner Robert van der Roer. Dat is een commissie uh, die bestaat uit 18 experts die drie keer per jaar uit uh, bijeenkomst in Genève of New York uh, stukken bestudeert, mensen spreekt en dan uh, een oordeel geeft en aanbevelingen doet. Alleen het punt is, het is niet bindend. Ja, dus heeft het volgens Van Roer weinig zin om naar dat mensenrechtencomité te stappen. Europese hoofden zijn heel erg belangrijk en die zijn ook veel gevaarlijker voor Wilders. Omdat die wel degelijk iets kunnen doen, wat, ja, iets kunnen, die kunnen gaan morrelen aan die uitspraak die vandaag in Amsterdam is gedaan. Dat kan het VN-hof niet. Bij een ontploffing in een woonhuis in Urmond in Limburg zijn drie zwaar gewonden gevallen. De ontploffing was rond half drie vannacht en daarna woedde er brand de politie. Het is een, uh, een tussenwoning in een blok van vier... Uh, daarbij, bij die explosie is een voorgevel en de achtergevel zijn eruit en Het heeft drie slachtoffers opgeleverd: een vrouw van 33, een jongen van 13 en een meisje van 10 jaar. En Die zijn uh, zwaar gewond, gewond, overgebracht naar het klinico in Aken. Dat is het gespecialiseerd brandwondenscentrum daar. En de andere woningen in het blok zijn uit voorzorg ontruimd. Schade aan de woning is groot, zegt de politie. Ja, het is uh, zwak geblakerd. Er zit echt een gat aan de voorkant van de woning. Uh, en, en ook boven de, de bovendieping het pand is heel moeilijk uh, binnen te komen. Het dreigt instortingsgevaar, omdat de gevels eruit liggen. Het ziet er uh, zeer ernstig uit. Over de oorzaak van de ontploffing in Urmond is nog niets bekend. Twee pakketjes marihuana hebben voor grote problemen gezorgd... bij de internationale trein naar Kopenhagen. Bij Arnhem werd de trein urenlang stilgezet... omdat er een verdacht pakketje was gevonden, zegt de politie. Ja, die trein is uh, bij Ainhem ontruimd. Alle passagiers uh, zijn eruit gegaan. Het waren 170. Medewerkers van de Koninklijke Margezee. Er hadden iemand uh, verdacht aangetroffen nadat hij uh, op het toilet was geweest. En in het toilet uh, hadden zij uh, twee pakketjes aangetroffen die met uh, ijzerdraad uh, aan elkaar waren verbonden. Nou, de explosieve opruimingsdienst heeft die pakketjes uiteindelijk onderzocht en daar bleek dus marijuana in te zitten. De hoeveelheid is te vergelijken met uh, twee rugbyballen. De pakketjes hadden ook de vorm van een uh, rugbybal. Dat was ongeveer de hoeveelheid marihuana die is uh, aangetroffen. De aangehouden man had een uh, Fins paspoort... maar de politie twijfelt nog over de echtheid daarvan. Schoolleiding van een islamitische basisschool in Amersfoort... spreekt vandaag een groepje leerlingen aan op hun wangedrag. Scholieren uit groep 7 verstoorden dinsdag een rouwstoet. Er wordt een nabestaande die meereed in die rouwstoet. Ze stonden op een gegeven moment te juichen... En op een gegeven moment te wijzen, van de vinger omhoog en uh, dat soort dingen. Nou, ik vind dat uh, echt schoftrig. Het gaat nu wel redelijk, maar ik was wel diep, uh, ja, gekwetst was ik erdoor. En volgens deze begrafenisondernemster is het niet voor het eerst dat uh, de groep een uitvaart verstoort. De jongeren hielden haar ook al eens aan toen ze met een auto onderweg was. En die jongens, die varen mij, is dit een islamiet? Ik zei, nee, zal? Ze lopen op die auto af en staan echt met de vijfstrammen op het dak. Weer een hondsminder. Ik was gewoon helemaal verbaasd, verbaasd, uh, ze stond echt even stil. En ze liepen ook weer weg. En ik zie dat de volgauto's het gezien hebben. En in de, in de auto lag een meisje van 17. Directeur van de Islamitische Basisschool is geschokt over het gedrag van zijn leerlingen. Ik ben ook heel uh, bang voor het effect hiervan, want aan de ene kant is het zo dat uh, niet alleen onze kinderen dan misschien een verkeerd ding gedaan hebben, maar we merken ook dat de reactie vanuit de samenleving, dat men ook uh, heel heftig naar ons reageert. Er is nu ook sprake van uh, telefonische bedreigingen. We moeten nu ook al uh, extra bescherming van de politie inroepen. De politie zegt vaker bij de school te gaan surveilleren. De directeur van de basisschool doet vandaag aangifte van de bedreigingen. Dan naar Saab. De Zweedse overheid is niet van plan om de autofabrikant opnieuw geld te geven. Saab raakt steeds verder in het nauw. Er is geen geld meer om salarissen te betalen. De Zweedse minister van economische zaken vindt dat Saab dat probleem maar zelf moet oplossen. En Saab is kan haar probleem? Wie denken natuurlijk dat uh, Men de saab moet de financiële situatie. Saabs moederbedrijf Spijker heeft de afgelopen weken gezocht naar investeerders, onder meer in China. De vraag is of spijker op korte termijn aan geld voor salarissen kan komen. een persconferentie in New York heeft president Obama een aantal wetgevers geprezen... die de mogelijkheid onderzoeken om het homohuwelijk in te voeren. Obama is voor gelijke rechten voor iedereen. And I believe that Obama ging nog niet zo ver dat hij letterlijk zijn steun uitsprak voor het homohuwelijk. En angstige momenten gisteravond voor duizenden Justin Bieber fans. Honderden beliebers, zoals ze heten, hadden zich verzameld bij een warenhuis in New York um, waar Bieber zijn nieuwe luchtje presenteerde. Um, deze jongens filmden vanaf een gebouw aan de overkant en zagen dat Bieber plotseling werd geslagen door een volwassen man. Fuckers. That's such a thing. Somebody attacked him. Oh, come on. Oh, my God, he's swinging. Oh, what the yes. fuck? Oh, yes. Yes. What the him. Fucking awesome. <laughs> Go. <laughs> <laughs> Nou, dat waren dus geen Bieber-fans. Uh, achteraf bleek trouwens dat ze te vroeg hebben gejuicht. Uh, het was namelijk een agent in Burger... die bang was dat Bieber in de knel zou komen in het gedrang. Hij sprong over de afzetting heen om Justin Bieber te beschermen... maar viel erbij uh, bovenop het tiener <lacht> Ja, dat kan gebeuren. De lijfwachten dachten dat de agent een gestoorde fan was... en grepen er hardhandig in. Uiteindelijk was er eigenlijk maar weinig aan de hand. Justin Bieber was wel een beetje geschrokken. had ook wat last van zijn arm. Ook wel lekker. Even in New York voor de beurzen. De Dow Jones-index verloor een half procent. De technologiebeurs Nasdaq sloot drie kwart procent lager. Het ging niet goed daar. Beurzen stonden lange tijd nog dieper in het rood. Mede doordat Ben Bernanke van de Amerikaanse stelsel van centrale banken... met sombere berichten over de economie kwam. Daarnaast waren dat tegenvallende cijfers... over de Amerikaanse werkloosheidsuitkeringen. Kijken we nog even naar de Japanse beurs, Nikkei-index. Daar wordt dus tenslotte weer druk op gehandeld. Dit moment staan ze op een heel klein winstje. Tot zover het nieuwsoverzicht. U kunt het nog even terugluisteren. Ga dan naar onze website, nos.nl slash radio1. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Na kwart over zes, U2-drummer Larry Mullen Jr. heeft verteld dat zijn band doodnerveus is... voor het optreden van vanavond op het Glastonbury Festival in Engeland. Vorig jaar moest U2 afzeggen wegens een rugblessure van zanger Bono. Hoewel U2 de afgelopen twee jaar over de hele wereld talloze concerten heeft gegeven, en dat doen ze al decennia lang en de grootverdieners van het jaar waren, is dit Britse concert blijkbaar net even nog specialer. Glastonbury is dan ook een van de allergrootste popfestivals ter wereld, met 150.000 tot 180.000 bezoekers, 80 podia en zo'n 400 acts.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 Day. Hoort u van U2. U2 gaat vandaag spelen op het Glastonbury Festival in Engeland. En wij gaan door naar Joris van de Kerkhof. Die houdt zich vanochtend bezig met de kracht van de wind. Joris, goedemorgen. Wat ga je doen? Goeie, goedemorgen, Lara. Nou, ik ga er niet in klimmen. Uh, dan zou ik 150 meter hoog uh, moeten klimmen. Uh, hier uh, in Borger in, de, in Drenthe. Als ze er al zouden staan... Ze komen er misschien. Er is een plan om 70 windmolens hier um, hun best te laten doen... om die grijze wolken die er vandaag in ieder geval zijn te laten raken. Dus aan de ene kant de bietenvelden en aan de andere kant de aardappelenvelden. Waar mooie paarse plantjes bovenuit groeien. Boven die, die aardappelen zoals het altijd gaat als aardappelen groeien hier in de venen. Um, ze komen er misschien. De plannen zijn er, maar de mensen van de gemeente... En de mensen die hier bij het veld wonen, die zijn er eigenlijk niet zo blij mee... om uh, um die windmolens uh, op te zien uh, stijgen. Want ze zijn enorm, 150 meter groot. Hier zijn ze aan het nadenken, omdat er vandaag in het gemeentehuis... de plannen ter uh, inzage uh, liggen, zijn ze aan het nadenken... wat ze er tegen kunnen gaan doen. In 1995 waren er plannen in, uh, in Friesland om een groot windmolenpark uh, aan te leggen. Toen was daar ook actie tegen, op deze manier. Maar dan moet je voorstellen dat ze, ook, dat ze normaal draaien. Dit, dit, dit is nou het landschap wat wij nou graag niet willen. Je ziet hier die bocht, dus, tot Hardelingen naartoe. En daar willen ze nog 12 tot 14 niet. Windmolens hebben nog. En dan verderop achter Hardelingen gaan ze dan door. En dan... Uh... Ja, dat zie je ook niet. De afstanduik zie je niet. Want het is prachtig weer. Waait het hier altijd zo? Ja. Maar zal... Nee, niet iedere dag. Nou, we hebben dit jaar al twee keer een windstilte gehad. Ja. Van drie uur ongeveer. Ja. Maar is toch hartstikke goed voor het milieu en uh, dat dingen? Nee, wij zeggen je moet van die Waddenkust afblijven. Dat is landschappelijk zo'n uh, mooi gebied. Daar moet je niet van die hoge windmolens over een lengte van 60 kilometer. Daar praten we over. moet je geen 60 kilometer lengte van die grote windmolens neerzetten. Daar waait het hard altijd. Soms was het even windstil. Uh, hier is het nu uh, redelijk uh, windstil, maar als die molens eenmaal als die wieken eenmaal aan het draaien zijn... dan moet het dus voor uh, heel veel kilowatturen uh, uiteindelijk energie op gaan leveren. Uh, de komende uren op zoek naar uh, het verhaal achter de molens. De mensen die ze willen gaan plaatsen komen het uitleggen. En de mensen die niet willen dat ze uh, het uitzicht uh, gaan verpesten. En het continue geluid maken van die zwiepende... Uh, wieken, dat geluid, dat willen ze niet. En dat uitzicht willen ze zo, zo houden zoals het nu is. Gewoon grijs in de verte kunnen kijken. Als ik me omdraai, zie ik het huis van mevrouw Timmermans. En als het een beetje mee zit, staat hij over een kwartiertje buiten om te vertellen waarom ze het zo erg vindt. <grijpte> <grijpte> Waar komt die nou vandaan? mevrouw wel? <grijpte> ja, <is> er al. Ja, ze er al. Van de wind en ja, ja. naar het water. Ja, Joris, verkoop is straks beter. Wind naar het water. De haringvliet-sluizen gaan op een kier. En wel permanent, heeft het kabinet besloten. De boeren in de regio zijn daar niet blij mee. Ze zijn bang dat de zoetwatervoorziening in gevaar komt. Verslaggever Roepal was bij het haringvliet. Tot hier en niet verder, dat is het idee. Ik sta met mijn rug naar voren putten en kijk uit over het haringvliet. Rechts van mij de zon die langzaam ondergaat. En links van mij de bernissen. Een aftakking van het haringvliet dat de akkers en de polders verder landinwaarts droog moet houden of juist nat moet zien te krijgen. Verder dan de bernissen mag het zoute water dus niet komen, is de afspraak die gepaard gaat met het besluit om de kier in de haringvlietsluizen vaker open te zetten om vissen de gelegenheid te geven om vanaf de zee via het haringvliet uiteindelijk de grote rivieren te bereiken. En dit is dan de inlaat waar het water onder mijn voeten door in de richting van Abbekerken stroomt. Dat is toch al gauw een kilometer of acht verderop. En daar staat de boerderij van Jacqueline Saarloos. Ze heeft een gemengd akkerbouwbedrijf. Dit zijn de uien. En uh, ja, dankzij dat we ze op tijd hebben kunnen beregenen met uh, het zoete water uit het Harenvliet. En de regen die daarop is gevallen, yes. is, hebben ze zich uh, gewoon goed uh, kunnen ontwikkelen. En alle gele plekken zijn toch weer bijgekomen. En uh, ja, nog een paar weken en dan gaan ze bollen. Daar komen er uitjes aan. En als ik nou om me heen kijk, ik zie overal land en nergens water. Laat staan, zoutwater. Waar maakt u zich druk over? Hier aan het eind van het perceel is een ja. brede watering. Ja. En uh, het water in die watering dat komt uit het Harenvliet... En als dat haringvliet te zout wordt, dan kunnen ze dat niet inlaten. En dan kun je er ook niet mee beregenen. Hier haalt u uw water vandaan ja. om te beregenen. Maar ja. dit water is dan wel gegarandeerd 100% zoet? Dit is gegarandeerd 100% goed. En, uh, nee, zoet. Zoet <laughs> en goed. De kwaliteit wordt ook geweten, maar het is uh, echt zoet. Die kier gaat volgens afspraak niet eerder open... dan dat de aanvoer van dat zoete water gegarandeerd is. Ja. Dat moet blijkbaar in de infrastructuur worden ingegrepen... Dus dan is er ook eigenlijk helemaal niks aan de hand. Dan hoeft u en hoeft uw collega's zich eigenlijk nergens druk over te maken. Dan lijkt het alsof het uh, allemaal voor elkaar is als dat zoetwatertracé er is. Maar dat zoetwatertracé zijn ze dus al tien jaar mee bezig. Ja. En dat is er nog steeds niet. Dat moet allemaal nog aangekocht worden. En, en dan nog gegraven en uitgevoerd worden. Maar in feite komt het er dan op neer dat u niet zoveel vertrouwen heeft... in toezeggingen, beloften van dit kabinet... Nee, er wordt een beetje met ons gesold. Hè? Van wel open, wel dicht, zoet water, eh, toch maar weer zout. Dus we weten niet meer waar aan toe zijn. En dat is, geldt ook voor de bewoners hier op het eiland. Die hebben ook allerlei acties gevoerd en handtekeningen verzameld. En nu is het weer veranderd. Dus ja, de mensen worden daar een heel klein beetje erg moe van. Boerien Jacqueline Sarloos uit Abbenbroekvoud bij het Haringvliet... weet niet meer waar zij aan toe is. Het blijft nog onduidelijk hoe schepen onder Nederlandse vlag... beschermd worden tegen piraterij. De Tweede Kamer debatteerde er gisteravond wel over... maar kwam niet tot een antwoord. Nu varen als proef twee teams van mariniers mee met koopverdijsschepen. Maar ja, de rederijen willen meer. Particuliere beveiligers bijvoorbeeld. De ministers Hille van Defensie en Opstelden van Justitie... willen eerst weten of dat zomaar kan. En dat duurt nog even. Het leverde gemengde gevoelens op... bij de vertegenwoordigers van de rederijen. Tineke Netelenbos. In de eerste plaats heeft de minister hier gezegd... ik wil zoveel mogelijk de koopverdij beschermen met zoveel mogelijk mariniers. En ik ga ook met de reden samen overleggen hoe we dat zo goed mogelijk kunnen doen. En ook op, op een manier dat wij er iets aan hebben. Dus, uh... Ja, het loopt hier altijd wat ingewikkeld, maar ik ben wel vol goede hoop, ja. Ja, maar toch, de rederijen hebben ook, bepaalde rederijen hebben gevraagd om ondersteuning, wellicht particuliere beveiligers. Ja. Nu blijkt dat de commissie, die gaat kijken of dat überhaupt mogelijk is, er wellicht twee maanden langer over gaat doen. Daar kunt u toch niet blij mee zijn? Nee, daar ben ik niet blij mee, want uh, die commissie is heel belangrijk, omdat er zijn nooit voldoende mariniers om al onze schepen te beschermen. Het gaat misschien wel om 300 schepen per jaar. En dat betekent dat ook reders hun mensen moeten kunnen beschermen als ze dat nodig vinden. En dat moet dan met particulieren. Ja, die commissie zou moeten bekijken hoe dat dan moet. En hoe dat dan zich verhoudt tot de zwaardmacht van de overheid. Ja, en die gaat er dan weer uh, tot oktober over doen. Nou, heb ik op, minister Opstelten wel horen zeggen. dat hij nog niet heeft gezegd tegen die commissie dat hij akkoord gaat met het uitstel. Dus ik hoop maar dat hij voet bij stuk houdt. Dan even over de inzet van Nederlandse mariniers. Er zijn twee teams geweest inmiddels, er komt wellicht een, een derde aan. Defensie zegt steeds, we hebben het krap, we kunnen het allemaal niet be be betalen. Ja. Zou u toch graag zien dat er meer mariniers beschikbaar worden gesteld, direct al? Ja, want de minister heeft gezegd, ik kan altijd twee teams kan ik op zee brengen. En dat zijn teams van tussen de 20 en de 30 mensen. En wij zeggen, maar heel veel schepen, daar hoef je niet 20 man op te zetten. Dat is veel te veel. Dus je zou misschien met vijf of zes uh, mariniers ook toe kunnen. Dus wij willen nu met de minister gaan praten... hoe je met dezelfde groep mariniers veel meer schepen tegelijkertijd kunt beschermen. En dat moet kunnen. En, en dan zou het betekenen dat we het hele jaar door... toch behoorlijk wat schepen met mariniers kunnen... Uh beschermen tegen piraten. Ja, en wanneer verwacht u toezeggingen van de minister? Ik, ik kan me voorstellen dat voor de rederijen het heel belangrijk is... om zo snel mogelijk die beveiliging te hebben. Ja, liever gisteren natuurlijk dan vandaag. Maar uh, er is hier gezegd, we gaan met de reders om de tafel... met een werkgroep, zo snel mogelijk. En ik heb nu net gezegd, je krijgt nu van mij een aantal namen... van de rederijen die daar heel grote belangen hebben... En uh, volgende week uh, wordt er vergaderd. U gaat meteen om tafel? Ja, ik vind het wel Want kijk, iedere dag uh, hebben reders te maken met het feit dat hun mensen in dit soort gevaarssituaties worden gebracht. En het gaat natuurlijk in de allereerste plaats om de zeevarenden zelf. En de spanningen voor hun families, voor hunzelf. Ja, en dan zijn dit allemaal wel goede discussies, maar er moet wel uh, gehandeld worden. Het NLS Radio 1 Journaal. Sport. Wimbledon was gisteravond de eerste grote verrassing. De Duitse Sabine Lissiki klopte de als derde geplaatste Lina in drie sets. In de derde set werd het 8-6. Ja, Sabine Lissiki versloeg uh, Nila. Dat was een, een prachtige wedstrijd. Uh, nou, Li Lee of, of, Lee is dus de achternaam. Uh, de Chinezen stond op 5-3 en uh, had twee matchpoints. En die wisten niet te benutten. Die werden fantastisch weggeserveerd door uh, Sabine Lissiki...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 Ja, hoofds, hoorde u. Het was de enige verrassing van de dag. Djokovic en Federer gingen makkelijk door. Robin Zeuteling had wel moeite. maar won toch in vijf sets van de Australische veteraan Leighton Hewitt. Vandaag dan weer uh, de beurt aan Robin Haas. Hij speelt tegen de als tiende geplaatste Amerikaan Marty Fish. De Nederlandse honkballers hebben hun eerste wedstrijd van het World Poor Tournament in Rotterdam gewonnen. Ze klopten Curaçao met 6-0. duurde wel tot de vierde inning voordat Oranje een beetje op stoom kwam. Maar dat was logisch, vond trainer Brian Fardy. Ik weet dat die, die werpen, de eerste, de eerste werpen, had gewoon uh, een goede fastball, uh, Goed beweging op de fastball, goede locatie. En. Uh, en zijn breaking ball was ook uh, over de plaat. Dus we hadden gewoon daar wat, wat, wat moeite mee. Maar ja, goed, dat kan je wel verwachten een beetje in het begin van het toernooi... dat je, je timing een beetje uit elkaar is. Een beetje, so. Dus ik vond het herstel. En in de, in de volgende keer, dat we ging, uh, de tweede keer rond, uh, uh, we pakten hem wel. En, uh, en dat was gewoon een goede teken. En ook onze strategie natuurlijk, vroeg in de wedstrijd... is gewoon veel pitches nemen, even kijken wat hij heeft. zijn dus control. Uh, pitch count omhoog brengen. Dus dat is allemaal een, een onderdeel van het plan om, om daar uh, uiteindelijk binnen vijf innings de start en werpen uit te halen. Dus dat hebben we succesvol gedaan. Het voetbalseizoen lijkt nog maar net voorbij. Maar een aantal ploegen is alweer begonnen met de trainingen voor het komend seizoen. PSV bijvoorbeeld. Trainer Fred Rutte heeft nog niet echt grote aanwinsten. En eigenlijk baalt hij daar wel van.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 Nou, bij Heerenveen hebben ze hele andere doelen. Die club wil zich alleen maar revancheren voor het rampzalige vorige seizoen. Dat resulteerde in het ontslag van hulptrainer Raymond Liebrecht. Trainer Ron Jans heeft niet overwogen zelf ook op te stappen. De, de belangrijkste drijfveer voor mij is... Uh, uh, ik wil gewoon niet opgeven. Ik wil niet, uh, ik wil niet buigen. En uh, ik wil door. En als ik het niet zou uh, accepteren... betekent dat dat je zelf zou, uh, zou opstappen. En uh, dat vind ik een uh, te makkelijke manier. Ik, ik wil graag uh, met Heerenveen laten zien dat we veel beter kunnen dan, uh, dan afgelopen seizoen. En uh, kijk wat een voordeel is als je een uh, nieuw seizoen begint. Uh, het wordt nieuw, zegt het al. Uh, je moet leren van het verleden. Radio 1, het NOS-journaal.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 En de schoolleiding van een islamitische basisschool in Amersfoort spreekt vandaag een groepje leerlingen aan op hun gedrag. Die dinsdag een rouwstoet verstoorden die langs de school reed nabestaande in die rouwstoet. Die komen vandaag naar de school om met de leerlingen te praten. Het zijn de hoofdpunten uit het nieuws. Het weerbericht van Weer Online. Het is wisselend bewolkt en vooral in het noordoosten komen er enkele buien voor. De temperatuur ligt rond 12 graden en er waait een zwakke of matige wind uit het westen tot noordwesten. De komende uren ontstaan er nieuwe buien die van west naar oost over het land trekken. In de oosterkuil van het land kan daarbij onweer voorkomen. In de loop van de middag trekken de buien weg naar Duitsland en klaart het vanuit het westen op. De westenwind waait dan matig boven land en vrij krachtig aan zee... en de temperatuur ligt vanmiddag rond 18 graden. Vanavond en vannacht is het droog en het koelt af naar 12 graden vlak aan zee... en 8 graden in het oosten van het land. Morgen is er veel bewolking en af en toe valt er lichte regen. Met gemiddeld 19 graden is het desondanks iets warmer dan vandaag...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 Goedemorgen, het is 4 minuten over half 7. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Nog geen dag nadat president Obama had aangekondigd snel te beginnen... met het terugtrekken van de troepen uit Afghanistan... haastte hij zich naar de soldaten die het zware werk doen. Hij ging naar de 10e Mountain Division. Een hart onder de riem steken. Dat kwam de Amerikaanse president Obama doen bij de troepen op de basis in Fort Drum, New York. Hij sprak soldaten toe die in 2009 de voorhoede vormden van de Search. Obama zond toen nog eens 30.000 extra man naar Afghanistan om korte metten te maken met de Taliban. In 2009 uh, I ik de moeilijkste beslissing die ik als president heb uh, genomen, en dat is om 30.000 extra troepen te troops. ...in Afghanistan, zodat so we het Taliban-momentum en ...zodat so we kunnen zorgen dat we een Afghaanse veiligheidsorganiseren... ...die de capaciteit had om hun eigen land te beschermen. En ook was er extra inzet nodig, zegt Obama... ...om Afghaanse veiligheidsagenten op te leiden... ...zodat ze straks zelf het werk kunnen doen. De enige reden waarom ik dat beslissing was... Able to make that decision. Was because I knew that we had the finest fighting force in the world. And that if I gave a command to our troops... They would be able to accomplish that mission. Die beslissing kon ik alleen maken, zegt de president... omdat ik wist dat ik de beste gevechtstroepen in de wereld had. Uh, first time I saw the 10th Mountain Division... you guys were in southern Iraq. When I went back to visit uh, Afghanistan... You guys were the first ones there. Jullie waren ook de eerste die erop uit moesten na 9-11. En jullie gaan door, zegt de president. Vele van jullie kameraden zijn er nog. Dat getuigt van vaderlandsliefde. Maar nu moeten we dus een begin maken, zegt Obama... met het terugtrekken van de troepen. We gaan het in een stedelijke manier maken dat de verhaal die jullie hebben gegeven, worden versterkt. Maar door je uitstekende werk, wat we hebben kunnen doen, is een additional 100.000 Afghaanse soldaten. So zodat ze de strijd kunnen veranderen. En alleen door jullie geweldige voorbereidingswerk, onder andere door het trainen van Afghaanse soldaten, kan dat ook, zegt Obama. Jullie opoffering is enorm. En 270 soldaten gaven zelfs hun leven. We will never forget their sacrifice. And uh, the reason that uh, I know many of you continue to do the outstanding work that you do is not only love of country, but it's also love for each other. Uh, and your commitment to making sure that uh, those sacrifices were not in vain. Die opoffering was niet voor niets, zegt Obama. Maar het werk is nog niet gedaan. Our job is not finished. Als je kijkt naar de schedele die ik voortgelegde... hoop ik dat jullie allemaal prachtig kunnen nemen in wat jullie hebben gedaan over de laatste jaren. Dus voor so, uh, alle sacrifices die jullie hebben gedaan, wil ik bedanken. Voor alle sacrifices die jullie familie hebben gedaan, wil ik bedanken. President Obama bedankte de militairen van de 10e Mountain Division voor hun inzet, onder andere in Afghanistan. 25 juni, zaterdag is dat, de dag van de TT in Assen. 25 juni is ook een datum die in het geheugen gegrift staat van Wil Hartog. Want het was op die dag in 1977 dat Hartog het hoogtepunt van zijn carrière beleefde. Hij won namelijk voor eigen publiek de Koningsklasse, de 500 cc. In zijn eigen Wil Hartog Museum gaat de witte reus terug in de tijd en Edwies Cornelissen gaat met hem mee. Ik kijk even om me heen in het uh, Wil Hartog Museum.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 En die begon mij in te halen. Christian Estrosi nam even de kop van Hartog over. Hij ging mij voorbij. Hij trok mij mee, want ik wilde hem volgen. Ik bleef redelijk in de buurt bij hem. Maar daar gaat Estrosi. In de Geert Timmerbocht ging hij dus onderuit. En Hartog schiet er langs en pakt de eerste plaats. En toen lag ik op kop. Estrosi loopt weg. En wat er dan met de mens gebeurt, vier rondjes voor het eind. Op je eigen t -team. Voor 130.000 mensen. Kijk eens dus hoe het publiek met de...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 Dat weet ik me nog wel heel goed te herinneren. En dat was omdat mijn vader en moeder een jaar voor de Titi-overwinning uh, gescheiden waren. Dat mijn vader uh, mijn moeder omhelste. <lacht> ja, dat doet me nog wat, ja. De mooiste dag van mijn leven. Absoluut. Ja, prachtig. Wil Hartog was dat. Hij uh, sprak met Edwin Cornelissen. En morgen dus het begin van de Titi in Assen. Over ambtenaren bestaat het vooroordeel dat ze niet zo hard werken. Maar in Rotterdam werken ze al de hele nacht. Er moet bezuinigd worden op de ambtenaren... en vooral de jonge medewerkers vrezen voor hun baan. En daarom voeren ze actie door 24 uur lang door te werken. Slaggever, onze verslaggever Mark Hamer is op het stadhuis. Ik loop op de vierde etage van het stadhuis in Rotterdam. Een beetje de zolderverdieping. Uh, overal banken, sitjes uh, en uh, harde muziek aan... Waarschijnlijk om, uh, om iedereen uh, wakker te houden. Achter wat laptops zitten mensen te werken. Ik loop even naar uh, twee dames toe. Dames, gaat het nog een beetje? Ja, we zijn nog wel hard aan het werk eigenlijk. Ja. ja, wat moeten jullie nu doen? We zijn nu allerlei bezuinigingsmogelijkheden aan het uitwerken in, uh, in een bestand. Zodat dat straks aan de wethouder kunnen geven. Ja, en laat begonnen hiermee? Volgens mij begon onze sessie uh, om... Half negen of zo? Nee, eerder al. Half acht zijn we begonnen met de sessie, om na te denken. Gisteravond? Ja, gisteravond. Uh, tot een uur of half tien. En we zijn, denk ik, nou, anderhalf uur geleden begonnen om het echt helemaal uit te werken, netjes. En uh, bijna klaar nu? Ja, nu bijna klaar, ja. Oké, okay, nou, succes. Ja, dank. Ik loop even naar de, de organisator toe. Verdi uh, Jansen. Ja, ja, we horen de muziek, die staat lekker aan. Nou, om iedereen wakker te houden? Ja, absoluut. We zijn al een aardig tijdje bezig, dus... Uh... Moet iedereen goed wakker houden. Ja. Je bent voorzitter van de, de jonge ambtenaren in Rotterdam. Waarom doen jullie dit precies? Um, nou, het, het besluit wat is genomen om uh, alle tijdelijke uh, aanstellingen te beëindigen... is gewoon een, uh, vinden wij een heel kortzichtig besluit. Uh, het betekent dat, uh, dat er niet gekeken wordt naar kwaliteit... maar uh, vooral naar de, de makkelijkste weg. En uh, dat kost gewoon heel veel jongeren hun baan. Ja, want er moet flink bezuinigd worden in Rotterdam. En jullie zeggen dat moet op een andere manier dan zoals het nu gaat. Ja, wij vinden in ieder geval deze maatregel vinden we niet constructief. En uh, uh, omdat wij beseffen dat er gewoon ontzettend uh, hard bezuinigd moet worden... Uh, hebben we besloten om, uh, om, om niet te gaan staken... maar om juist uh, te gaan helpen en uh, mee te denken met, uh, met de bezuinigingsmaatregelen. En dan gaan jullie de hele nacht hier in een, uh, nou ja, op de zolder van, van het stadhuis zitten... en plannen bedenken. Ja, je verklaart ons tot gek, hè? Nou, je zegt het zelf. <laughs> ja, nou goed, het is, uh, het is denk ik ook gelijk een, een uh, goed signaal naar de buitenwereld... om te laten zien dat wij... Uh, echt bereid zijn om, uh, ons, om ons beste beentje voor te zetten. En uh, uh, dat, we, dat we het stoffige imago van ons af willen schudden. Waar, waar zijn jullie bijvoorbeeld opgekomen? We hebben bijvoorbeeld uh, bedacht dat, uh, dat uh, de standaard jaarlijkse periodieke mag worden afgeschaft. Want het is, uh, uh, het is zo dat elke ambtenaar die gewoon jaarlijkse periodieke erbij krijgt, ook al presteert hij niet. Uh, dus uh, je krijgt hem alleen als je, als je voldoet uh, aan, je, aan je prestatieafspraken. En een andere, uh, wat, wat meer leuker is uh, om de vergaderduur te korten. Uh... Dat is even een hoop herrie, want dan is een, een flashmob uh, aan het oefenen. Want zo meteen komt de wethouder en dan gaan jullie al die plannen aanbieden. Ja, klopt. Um, ze komt om uh, acht uur uh, komt naar het stadhuis, hopelijk iets eerder nog. En dan, uh, uh, dan kunnen we de, uh, de resultaten presenteren. Nog even de oogjes open houden en dan komt zo meteen de wethouder. En dan praten we weer verder. Zijn dromen belangrijk of uh, is het allemaal bedrog? Wetenschappers buigen zich daar vandaag over. We bellen er zo eentje wakker. Eerst maar eens eventjes naar uh, Jolanda van der Velde. Die is al lang wakker. Goedemorgen Jolanda. Goedemorgen Lara. Hoe is het op de weg? Uh, vrij goed. Eén uh, file. En die is ontstaan na een aanrijding op de A7 Heerenveen richting Groningen. Tussen Afrit Friese Panen en Marem staat twee kilometer. Ik denk vanochtend meestal op een vrijdagochtend zo rond de 30 kilometer. Maar het, nee, ik geloof niet dat we eraan komen vanochtend. Wat meer motoren kan ik mij voorstellen richting Assen. Denk je niet? Dat gaat zeker wel gebeuren. Ja, die route via de A28, dat wordt opletten. Oké. Okay. dankjewel, je Jolanda. Dit is het NOS Radio 1 Journaal. Met Lara Rensen en Marcel Ooster. In de buurt van de motoren, maar zo ver weg dat je ze niet hoort, Joris. Want in alle rust, ergens op de hei in Drenthe. Ja, daar woont mevrouw Timmermans. En uh, die is hier zes jaar geleden vanuit Wallingsveen uh, naartoe gegaan... om de drukte van het, uh, van het westen uh, te ontvluchten. En die drukte, daar is ze nu bang voor dat die in volle hevigheid... achter haar gigantische tuin, uh, 150 meter omhoog, uh, haar zal uh, gaan overvallen. De drukte van 70 uh, windmolens in uw tuin met een paar prachtige beelden. Wat staat die mevrouw daar mooi. Ja. Die heb ik uh, voor mijn verjaardag gekregen van mijn partner. Dat is een, uh, uh, ik weet niet wat voor soort hout, maar even groot als ik. Een dame, wij noemen haar de dame. Uh, en met een kettingzaag uit één boomstam uh, gezaagd. Ook zo'n mooi grijshaag als u? Ja, nou, daar... daar uh, het is bruin, hè? Ja, ja, dat klopt, ja. Dat houdt ook weer bruin. De kleur van uw haar, dat is dezelfde kleur... als wat hier 150 meter omhoog uh, ja, zal gaan. Ja, ja helaas uh, ben ik daar bang voor dat dat uh, gaat gebeuren, ja. En waar bent u dan bang voor? Hier aan het eind van uw tuin, we zijn een meter of tachtig gelopen... Ja. Uh, staan bomen, daar uh, is het Rents landschapgebied. Uh, daar komen dan windmolens, is het idee. Vandaag uh, liggen de plannen daarvoor te inzagen in het gemeentehuis... Maar Waar bent u dan bang voor? In de eerste plaats ben ik al vele jaren tegen windmolens. Uh, vanwege het milieu. Uh, de vogels worden uit de lucht gemept. Zonder dat de vogels daar erin hebben. En dan bent dan u bang dat er, er... hier zo'n vogel opeens in de tuin Ja, heeft. maar dus er uh, zitten hier nogal veel trekvogels ook. In het voorjaar en het najaar. Meer ook? Uh, <laughs> af en toe zie ik wel een meeuw, ja. <laughs> maar veel ganzen, trekganzen. Uh, de, de herrie die uh, de wieken veroorzaken, slagschaduw... Uh, ja, en het uh, open landschap waar Drenthe nou juist zo prat op gaat... Hè. de veenkolonie waar ook de gemeente Borger-Odoorn uh, zo gecharmeerd van is... Dat waar gaat, we nu zijn. Uh, ja, dat ja. gaat helemaal verloren. Ja. En, en daar, maar u bent wel voor schone energie. Uh, Natuurlijk, maar ik snap niet waarom er niet massaal wordt ingezet op zonne-energie dat veel milieuvriendelijker is en, en haalbaar en, en steeds meer wordt toegepast. Ja, ik kijk even naar uw huis en naar uw buren... waar sinds kort een paar schapen wonen ook. Maar eh, die zonne-collectoren zonder, zonder staan daar? Op uw eigen huis? Uh, nee, want die kan ik niet betalen. Okay. Als de gemeente... De ja, Als de subsidiegever daar massaal op in zou zetten... en uh, de, de mensen die de windenergie, de energiemaatschappijen propageren... Uh, ik snap niet waarom ze niet op die zonnepanelen insteken. Want als ze goedkoop zouden zijn, zou ik ze al lang hebben. Ja, nou, nou die windenergie, daar vindt, u helemaal, daar vindt u heel veel van. Dat vindt u allemaal niks. Ik ga zo naar de wethouder toe, uh, die... Uh, gaat vertellen waarom hij dat tegen is. Want hij is ook niet helemaal voor. Wat zou uw vraag aan hem zijn? Uh, of er, uh, het Rijk alstublieft massaal wil onderzoeken... of het economisch wel haalbaar is. Want dat heb ik ook begrepen. Ik heb me behoorlijk ingelezen de laatste tijd hierover. Um, dat het, uh, Er zijn onderzoeken gedaan... dat economisch de windmolens helemaal niet zo rendabel zijn. Ja, nou Die vraag gaan we aan hem, uh, aan, aan hem stellen. Dan ook over een half uurtje in het gemeentehuis. Hier een kwartier verderop. Joost van der Kerkhof in Drenthe. Duurzame energie is mooi, maar niet te dichtbij. Tien minuten voor zeven. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Heet u nog wat u gedroomd heeft vannacht? Grote kans dat u zich niet herinnert. Toch zijn dromen vaak heel nuttig bij het oplossen van allerlei problemen. Bijvoorbeeld bij de behandeling van een drugsverslaving. Wetenschappers uit de hele wereld zijn vandaag bij elkaar in kerkraden... om over al die nuttige toepassingen van dromen te praten. En wij gaan dat ook doen met uh, Marja Moors, psycholoog, dromenonderzoeker... en ook mede-organisator van het Droomcongres. Mevrouw Moors, goedemorgen. Goedemorgen. Weet u nog wat u vannacht gedroomd heeft? Nee, dat is heel frustrerend. Ik was bezig met het voorbereiden voor een toespraak. Ik zat in een zaal met mensen ik moest wat gaan zeggen. Dat gaat vandaag ook gebeuren. Maar wat er verder precies aan de hand was, dat weet ik helaas niet meer. Oké. Okay. Kan zijn dat u uw papiertje kwijtraakte bijvoorbeeld? Ja, zou kunnen, zou ja. kunnen. Maar het is vaak als, als er overdag veel gebeurt, dan is het wat lastiger om aandacht te hebben voor wat er s'nachts allemaal langs komt. Ah, ja. oké. Okay. Want bijvoorbeeld, uh, Marcel herinnert zich vrijwel nooit zijn dromen, nee. en ik uh, bijna altijd. Wa ja. waar, hoe komt dat? Uh, waarschijnlijk een uh, verschil in aandacht, want iedereen droomt, dat is bewezen. Iedereen droomt een uur of twee uh, per nacht. En het is maar net hoeveel uh, aandacht je aan geeft tussen uh, aan te leren, net als een sport. Je kan het uh, je wel herinneren als je ja, wil. Iedereen, iedereen heeft de capaciteit oh. om uh, het zich te herinneren. Je wil het hey. gewoon niet. Nee, hoe moet ik dat dan doen? Nou, uh, je s avonds voornemen van ik ga mijn dromen herinneren. En vooral een, uh, een opschrijfboekje naast je bed neerleggen. Oh. Zodat, je, ja. zodat het menens is. Ja. Want als je net wakker bent, dan, dan is het nog het verst. Dan... Ja, en dan vooral stil blijven liggen. En eh, niet meteen denken aan de dingen die eh, overdag gaan gebeuren, zoals ik net eh, dan deed. Maar stil blijven liggen en eh, rustig zo sudderen. Zo van, wat was er nou eigenlijk vannacht? Ja, maar ja, en een grote kans dat er wat langskomt. Kwart, ja. kwart voor vier sudder ik nooit zo. Ja. Ja. Ik heel ja, ja. snel uit. Neemt, dus, uh, ja. Zeg maar, wat, wat hebben we nou aan die dromen? Want um, ik droom bijvoorbeeld vaak dat ik um, een hockeywedstrijd moet spelen. Ik heb vroeger veel gehockeyd. En dat ik mijn hockeystick vergeten ben. Wat, wat zegt dat nou? Nou ja, dat kan gewoon het type... Uh, uh, Um, een nervositeitsdroom zijn. Hè? Dat je in het bezig bent, wat ga ik de volgende dag doen? En dan, dat zijn eigenlijk een soort van verlengingen van wat je overdag doet. Maar wat je met dromen kan, is zo breed. Het is lastig om dat in een paar minuten uit te leggen. Wat de meeste mensen wel weten, is dat het helpt om te verwerken. Als je iets moeilijks meemaakt, uh -huh. dan, um, dan zijn je dromen vaak heel uh, goed in het uh, opnieuw maken van een verhaal. Zodat je er uh, wat rustiger over bent. Wat veel mensen niet weten, is dat dromen je ook vaak voorbereiden op uh, wat komen gaat. Dus je kan als daar ware s'nachts oefenen met wat je overdag gaat doen. Wat de prestaties beter kan maken. Zoals sportmensen dat wel kunnen gebruiken. Hmm. Uh, nou ja, bijvoorbeeld dit soort dingen. Wat zijn de laatste inzichten? Want daar gaat het natuurlijk over op het congres. Wat zijn de laatste inzichten op het gebied van dromen? Nee, er is inderdaad onderzoek geweest uh, dat dromen wel degelijk inderdaad uh, belangrijk zijn bij de informatieverwerking. Dat is al dat, dat netjes hard bewezen. Van als je mensen uh, niet laat dromen, dan zijn ze de volgende dag minder in staat om cognitieve taken uit te voeren. En uh, wat vooral uh, veel gebeurt de laatste tijd is. Uh, door de ontwikkeling van de techniek zijn we veel beter in staat om ook werkelijk aan te tonen in de hersenen. dat er van alles gebeurt in de dromen. Bijvoorbeeld dat als je iets droomt, um, er in het lichaam dezelfde processen um, uh, zich afspelen... als dat je iets echt doet. Aha, dus, dus en, je beleeft dus het echt. Precies, en dat, dat zijn dingen die, um, die zijn altijd wel vermoed. Maar nu kan ook netjes met, met vlieskens worden aangetoond. Ja, inderdaad, het hele lichaam reageert ook. Op okay. die, geeft, dus, het, uh, dus het kan ja. ook zijn dat je, uh, even mijn voorbeeld nog terugpakkend, omdat ik die hockeystick vergeet, daar word ik dan uh, wat bozig van in die droom. Uh, misschien ook wat nerveus. Dat, dat voelt het lijf ook echt? Ja, ja, die, die, die beleving, is, die beleving is, is heel erg echt, ja. Maar wat ja. heb ik daaraan dan? Nou, ja, ja en deze, dit, dit is ook inderdaad een type droom. Je, je kan alleen maar zeggen van ja, kijk, droom, je droom, die, die, net als de gewone dingen in je leven overdag, die, dat, dat speelt zich af op allerlei niveaus, dit type droom is je, wat ik net zei. Eigenlijk het type bijna, het, het, het, het, het, het, het, ja, je kan, je kan constateren, ja, ik ben inderdaad nerveus. Uh, ja. het is eigenlijk niet zo spectaculair, maar dat is... Nou, mooi is dat. dat, dat dus ik kan je afvragen, of er is er een manier om wat relaxter naar zo'n wedstrijd toe te leven? Oké, okay. dat, nou, dat ga ik dan proberen. Dank okay. voor het consult. Jo, okay. Marja Moors, psychologe, dromenonderzoeker en medeorganisator van het Droomcongres. Het NOS Radio 1-journaal. De Ochtendkranten. Nog veel aandacht voor de vrijspraak van PVV-leider Geert Wilders. Trouw concludeert dat de jas van de vrijheid van meningsuiting sinds gisteren een stuk ruimer zit, Vooral voor politici. In het parlement konden ze al ongestraft zeggen wat ze willen. Maar ook daarbuiten kunnen ze heel ver gaan. Blijkt uit de vrijspraak al dus trouw. Nou, dan moet ik moet even naar de Telegraaf voor een exclusieve foto. Een hele grote op de voorpagina van Wilders. Met zo'n advocaat Moscovic. Met een grote glimlach en een glas champagne vieren ze de vrijspraak van Wilders. Ze hebben het glas op de overwinning van de vrijheid van meningsuiting schrijft de krant. Partijen die het CDA bekritiseren vanwege de samenwerking met Wilders, maar wel voor een verbod op ritueel slachten hebben gestemd, hebben geen recht meer van spreken, zegt CDA-kamerlid Henk Jan Ormel in het Nederlands Dagblad. Volgens Ormel komt het verbod op ritueel slachten veel harder aan bij moslims dan een discussie over hoofddoekjes. Vrijwilligersorganisaties gaan namen uitwisselen van leden die gesanctioneerd zijn voor seksueel overschrijdend gedrag. Het college Bescherming Persoonsgegevens is akkoord dat zo'n lijst mag worden aangelegd. De Nederlandse organisatie is vrijwilligerswerk, gaat de lijst beheren, schrijft de Volkskrant. Het idee is dat een pedoseksueel niet van een voetbalclub naar een scoutinggroep kan overstappen als hij of zij ergens de gedragscode heeft overtreden. Met registratiesysteem hopen de partijen seksueel misbruik van kinderen binnen vrijwilligersorganisaties fors terug te dringen. En het regent, daar worden we sip van. Volgens het AD zorgt de regen van de afgelopen dagen... voor een run-op-last-minute-vakantiereizen. Doordat het zo lang mooi weer is gebleven... zijn er nog veel reizen voor een goedkoop bedrag te boeken. ANVR maakt vandaag de cijfers van het aantal boekingen bekend. Niet alleen het goede weer is de reden... dat veel Nederlanders in het voorjaar geen reis boekten. Ook de problemen in bijvoorbeeld Egypte en Tunesië... hebben volgens de ANVR voor minder boekingen gezorgd. Iets anders, sommige gewelddadige acties... van dierenrechten-extremisten grenzen aan terrorisme. De Nationaal Coördinator terrorismebestrijding, Erik Akerboom, zei dat gisteren op een congres... voor advocaten en opsporingsambtenaren. Spits schrijft erover. Het is een waarschuwing aan de extremisten. Wanneer ze onder de noemer terrorisme vallen... dan vervallen veel van hun grondrechten. Verplegend personeel vindt de kwaliteit van de eigen instelling zo slecht... dat ze het verzorgingshuis niet zouden aanraden aan de eigen ouders. Volgens de Telegraaf raadt een derde van de werknemers... een verblijf in de eigen instelling af. In de gehandicaptenzorg zou zelfs 40% van de medewerkers een verblijf in de eigen instelling afraden. En het AD komt met een tip voor Feyenoord-supporters. Wie zondag aan een rondleiding deelneemt... kan een stukje uit de kuip meenemen, een stukje gras, voor twee tientjes. Supporters moeten zich wel van tevoren even melden. Het is volgens Feyenoord niet de bedoeling... dat er straks helemaal geen gras meer in de kuip ligt. En studenten die op kamers gaan wonen worden snel dikker... blijkt het onderzoek waar de Volkskrant over schrijft. Vooral studenten die bij een vereniging zitten komen vrij snel aan. De eerste drie maanden met een gemiddelde van ruim twee kilo. Dat gaat vlot. Pasta, eten, kaas en tomatensaat. En een beetje bier, denk ik, ja. Oh ja. Zo dadelijk, na het journaal van uh, 7 uur... gaan wij kijken hoe het ervoor staat met de Grieken... en of uh, men in het Europa al eens is. Waarom zou ik voor mijn uitvaart sparen... als ik het geld toch nog op de bank heb staan, hoor je vaak zeggen? Is daarvoor bij de bank sparen echter wel verstandig?